Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft zich teruggetrokken uit het Al-Shiva ziekenhuis in Gaza stad...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 zelf zou nog maar weinig over zijn. Ooggetuigen zeggen tegen buitenlandse media dat er in en rondom het ziekenhuis honderden lichamen liggen. In Dordrecht heeft een man van 19 zichzelf gemeld bij de politie. Hij zou iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen vrijdag in Rotterdam. In een winkelstraat werd een man van 22 doodgeschoten. Iemand van 25 raakte gewond. En we zitten pas in de vierde maand van het jaar. Maar als iedereen zou leven zoals we in Nederland doen... zouden alle grondstoffen voor dit jaar al op zijn. Een onderzoeksgroep heeft vandaag daarom uitgeroepen tot de Nederlandse Overshoot Day. Dat is de dag waarop we alle grondstoffen hebben verbruikt... die onze planeet in één jaar kan maken. En de bewoners in een Frans dorpje in Brittannië horen al het hele weekend dit. <middels> Ja, sinds vrijdagnacht is een verlaten vliegveld omgetoverd tot een illegaal festivalterrein. Zo'n 8000 mensen reven er daarop los. Bewoners in de buurt zijn boos, maar de politie kapt het feestje niet af. Wel zijn er geluidsboksen, wat busjes en een grote generator in beslag genomen. Ook is er een EHBO-tent opgezet door hulpdiensten. Zo'n 30 mensen hebben zich daar gemeld, zegt de gemeente. Dan het weer. De dag begint met bewolking en soms ook regen. Vanmiddag op veel plaatsen droog en het wordt 12 tot 14 graden.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 Nou, supergoed. Het is nog gratis ook. Nou zeg, dat is helemaal een goede mededeling. Hele ja. fijne paasdagen voor jou. En uh, bedankt voor, uh, voor dit leuke uitjes tip. Voor deze leuke uitjes nou, tip. Graag gedaan. En uh, wees welkom. Ja, tot snel. Goedjes. Ja. Goed, uh, dat was Carina over Thijsens Hof. We hebben nu aan de lijn onze politieke verslaggevers Jelmer Koper. Jelmer, goedemorgen.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 eigenlijk al jarenlang voldoet aan de taakstelling. Uh, dus het aantal mensen dat je moet opvangen volgens het beleid. Ja, maar goed. Uh, dus wet... ja, dat was de re reactie begrijp. van het college. Ja, dat Dan begrijp ik. Ja. Maar het COA, dat werd wettelijk gezien, die hebben de mogelijkheid hè, om in te grijpen. Ja, Buiten het, het besturen van een gemeente kunnen ze dit gewoon doen. Ja, precies. Dus dat, uh... Uh, het, het is natuurlijk uh, eigenlijk ook uh, het, het op zich, deze handeling zelf, is op zich niet zo heel vreemd.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 100 per nacht, hè? dat is twee ja. maanden lang 60 uh, nachten. Maar goed, we moeten misschien. Maar maar het is niet zo jammer dat deze mensen ook uh, deze status houden. Dus die eigenlijk ook een, een huis uh, moeten kunnen krijgen, dat die in Zandvoort gehuisvest worden. Hè? Het, uh, het is inderdaad niet zo dat deze mensen ja. uh, uh. hier blijven totdat ze een woning hebben in Zandvoort. Oh. Dat lees je natuurlijk, uh, uh, dat is misschien nog even goed om aan te stippen of vind ik belangrijk om erbij ja. te zeggen.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 Zeer ja, het is, is nooit houderen. leuk voor een wet. Ja, dat klopt. Ja, ja. het is natuurlijk nooit leuk voor een uh, wethouder als nee. iets niet lukt, of als nee, de plannen misschien zo, ja. worden gewijzigd. Maar als je een hele op. stuk wordt ingetrokken en dat was ook wel zichtbaar te zien dat hij daar uh, ja, niet, uh, niet, blij, niet mee blij mee was. Hè? Nee, dat begrijp ik. Hey, we en, gaan uh, afsluiten. We hebben ook even tien minuten geschorst. Ja, het ja. ja, ja nee, heel, heel goed. goed. Nee, we ja, gaan ja. afsluiten, Jammer. want uh, volgens mij staat Karina uh, alweer te trappelen en we willen toch een klein muziekje tussendoor nog even doen. Uh, mag ik jou hartelijk danken voor je medewerking en uh, ja. Ja, eind volgende maand uh, uh, ben je weer aan de beurt met de politiek. Plus, uh, jij gaat voor ja. mij ergens ook nog een keer presenteren of techniek. Maar dat zien we later wel. Dankjewel, Johan. Ik uh, zou ik even in mijn agenda kijken. Dankjewel. Ja, ja. <lacht> oké, okay, <goeie>, goed paardweekend. <lacht> dag. Heel veel plezier. Nog. Dag. dankjewel. De stars rond in Take me back to the stars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 Ik ben uh, door de regen. Ja, dat stel uh, ja, even aan. Ik zag een foto van Ik zag een je. mooie foto. Ja, een capuchonnetje op. Ja, zo, ja, je, bent, ja. je bent er wel helemaal uh, ja, klaar ben, voor, hè? nog ja, geen gebrek, uh, Carina. <laughs> hè? Uh, luister, jij staat in het museum uh, bij de tentoonstelling Bunkers: uh, ja. Het Verborgen ja. Verleden van Zandvoort. En Steken. jij gaat praten, als het goed is, met... Ja. Uh, met, een onze, nee, met een bunker, Nee, met ik onze grote hier, uh, Ik ga niet praten met een bunker. Nee, nee, nee. Die, nee, heeft nee. die heeft wel heel veel verhalen. Maar, uh, jij gaat praten met ga Gerardo, die er heel veel van weet, ja. Ga je, ga je ik gang, een, gang tijd, een Tijd geleden heb ik uh, natuurlijk uh, met hem ook al een hele mooie bunkerwandeling gemaakt. Die ik iedereen kan aanraden. Oh, lekker warm hier trouwens. Eh... Uh,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 naar, ja, naar een soort uh, tijdlijn. Uh, Carina, mag ik even ja? interrumperen? Want uh, ja, er zit oh, nog een gast te wachten. Ja, zo, dus als jij zou worden. kunnen afronden, ja. heel graag. Mag ik ervoor, Geert. Ja. Ja? En uh, wat zei is, wat is, wat is je Nou, als je kunt afronden, eventueel, dan. Uh, ja hoor, We zitten ja, in een zeer interessant uh, gesprek. Uh, ja, dat is eigenlijk. Ik ja, weet, dat weet ik dat wel. Je kan een half uur. Nee, dat begrijp ik. Zeker. Dus, Eigenlijk, Geert, ik wil even. Wij moeten afronden, maar.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 hier geweest moet zijn, precies. Nou, het is de, een, de bunkerwandeling? Ja, het is rond, een, in ieder geval een heel, heel interessante tentoonstelling. Ja, ik, ga hem, ik ga hem ook nog even rustig bekijken, want hij ja. is tot ju, eind juni beschikbaar. Ja, geloof ik? Eind juni. Eind ja, juni, eind hè? En, uh, Dus ik zou ook iedereen aanraden om naar het Zandvoortsmuseum te gaan om deze ja. tentoonstelling te ja. bekijken. Uh, ja, Carina, ik ga mag ik jou Ja, zeker. Mag ik jou heel hartelijk danken voor je bijdrage? Zeker. Uh, zeker. Girardo, natuurlijk en, uh, ook? Ja.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 Een echte leek in de zaal. 9 ja. <laughs> En ik denk dat het een van de allermooiste negenholsbanen van van Nederland is. Nou ja, Want je, je loopt daardoor een stuk duingebied, wat uniek is. Ja, ik heb uh, een lijst gezien van leading courses. Uh, ja. Daar stond hij geloof ik 21 of zo. Ja, dat, dat is, uh, is, maar dat is er wordt een heleboel andere ja, dingen ook bekeken. Ook, ja, en ja, ja, ja, die leading courses heeft erg te maken met hoeveel mensen gewoon reageren. Ja, ja, ja, en we hebben natuurlijk ja. toch een, een heleboel uh, ja, zandvoortes die daar spelen. Ja. Want het is vrij uniek.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 Ja. dan win je. En dan had hij gewoon gelijk in. Ja, en die sloeg tot, 40, tot... 50 meter. Hij kon wel verder, maar hij ja. deed gewoon niet verder. Ja. Hoe speel je ja. zelf? Wat is jouw handicap? Ja, dat ja, zijn... 24, 24 <laughs> 9. Maar ik maak het op het okay. ogenblik niet waar. Als je me vanmorgen gezien had in de regen, denk ik dat ik 54 meter ja, ja, ja, ja, ja, ja. had ja. gehad. <laughs> het, is, het is niet alleen het spel. Hè. Wat, wat wij proberen uit te dragen, als golfclub de Zandvorsten ja. samen met de Junes, is dat het een sociaal gebeuren is. Ja. We organiseren op ja, woensdagmorgen ja,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 Het, als je dat feest ziet, die meiden doen zo verschrikkelijk veel leuke dingen. Ja. Maar het is een heel sociaal gebeuren. Ze ja, zijn begonnen met tien uh, mensen, vrouwen. En ze hebben er nu twintig. Ja. Maar ja. Ik, ik, ik doe helemaal niet aan golf. Maar stel dat ik uh, ja. uh, wil gaan golven, kan ik gewoon bij jullie dan ja. terecht. Het, het is ook het unieke van de junes. Mm -hmm. Je kunt gewoon een GVB. Je moet je GVB, je golfvaardigheidsbewijs halen. Dat, ja. was vroeger, dat moet je wel halen. Ja, een traject van weken en toestanden, les en hoop theorie. Je kunt.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 Ik ben ooit een Prima. keer in, uh, in uh, uh, Glen Eagle, zo heest. Ja. Uh, nou, prachtige baan. Prachtige ja. sfeer. Ja. En het leuke vond ik daar, dat de mensen gewoon aan de zijkant staan met een, met een pot Guinness bier ja, in ja. hun hand. En uh, uh, alles volgens de regels doen. Maar wel heel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 van ja, gewoon gezellig bezig zijn precies. met je lichaam. En de NGF doet er ook veel aan. Die ja. hebben dan het rode broeken project gehad van wat <laughs> er eindelijk ja. is van hier. zijn vaak verschoten broeken. broeken. Het, ja. het is ja. in Engeland en in Schotland en Ierland is het gewoon ja. een volksport. Ja, ja dat klopt. Ja. Elk, uh, en dat, ja. dat moet het in Nederland eigenlijk ook zei, worden. elk plaats ja. heeft zijn eigen baantje. Ja. In, uh, ja. En dat ja. is het unieke van Zandvoort. Wij hebben onze eigen baan. Ja, natuurlijk. Ze noemen het wel eens de kleine zusje van ...van de Kennemer, maar zo moet je het misschien ook zijn. Nou, zo... ik zie dat andersom. Oh. Dus dat is, ja. <laughs> de Kenimer, kleine broer van... Ja, de Kennemer is natuurlijk een unieke baan. Laat dat wel ja, wezen. Ja. Dat is, je ja. noemde het net al, dus uh, één keer het jaar mogen de uh, Zandvoortjes daar Ja, daar dan, dan een toernooi wil je even naartoe ook, want uh, dat komt terug. Uh, heb jij begrepen of niet? Ik heb begrepen uh, in de wandelgangen gehoord dat... Het uh, is een aantal jaren niet ja. meer georganiseerd, dus dat uh, Zandvoortjes golvers. En je moet in Zandvoort wonen, ja. als je geen lid bent van de Kennemer zou je daarvoor kunnen inschrijven. Dat is speciaal voor niet-leden, ja. ja. Dat is ja. zo'n honderd ja. leden. Hè. Waarschijnlijk in juli komt dat weer terug? Ik heb geen idee precies wanneer. Nou, Meestal dus was het in juli is, vroeger, ja. maar ja. Nou, we gaan er misschien niet van horen. Nee, hoor, het zou wel maar... leuk zijn toch? Ja, en vind, wij willen het andersom ook wel doen. Dat we de Kennemer-leden ja, uitnodigen. Ja, we gewoon we <laughs> <wel> om te <de, laughs> doen spelen. En eens even kijken hoe ze zich dan ja, he, ja, ja, ja, ja, het, is, het is even ja, ja. wat smaller ja. en wat breder. Hoe lang bestaat het al? Onze club, ja? 35 jaar. 35 jaar? Okay. Ja, ja, we hebben vorig jaar ons 35-jarig jubileum gevierd. En ja. Ja. dat hebben we weer met een feestje. We organiseren veel feestjes. Ja, nee, De ja, tweede paasdag heb ik weer een, een uh, golfbrunch. Dus ja. gaan we eerst uh, met een. Met eieren? Ja, lekker ja, eieren, overal zo, eieren. ja, overal ja. eieren. <laughs> ja, leuk. Hij gaat er hoop tijd in ja. zitten, denk ja. ik. Ja.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 Ik hoop binnenkort met te spelen daar. Ja, nou je bent van harte uitgenodigd. Ja, dankjewel. Maar jij kan heel goed spelen. Nou, heel goed. Heb ik wel gehoord hoor. Welke heb 24, Ja, daarom. Dus een ideale handicap. Kun je op alle banen spelen. Ja, dan sla je over door een bal rechtdoor. Daarom. Ik heb wat voor je meegenomen Hans. Kijk eens. Kijk eens. Het met Het om een beetje het prestigieuze aan te geven. Even uitleggen wat het is. Een Rolex logo erop. zien aan de kijkers. Oh nee, we maken radio. Nee, het is een... Wat grappig. Een stukje hout waar je balletje op legt voordat je gaat afsluiten. Dat heet een tietje. Okay. Ja. En deze is uniek, want staat het Rolex? Ja. Uh, je ziet Rolex overal als ja. sponsor. Ja, ja, voor die kleine B-tournoois. Een Loosje nog, ja, ja, <hijks> de Rolex? Ja, ja, ja, inderdaad. Peter, mag ik jou hartelijk danken voor ja, jouw je komst? Uh, uh, <hijf> Jullie bedankt voor de aandacht. Ja, ja dankjewel goed. en veel succes met je club en een heel goed paasweekend nog. We gaan afsluiten met muziek en nemen meteen even afscheid. Want mijn collega Ger. Uh, Isabel uh, van de Techniek. En, uh, en jij zelf Hans Botman. Botman. Want jij hebt ook namelijk het, de, de redactie. De redactie gedaan. ook nog gedaan. Ja, ja, dat is niet gering hoor. Hans. Doe, doe, nee, dat klopt. Ja. Dat hulde, klopt. hulde. eventjes twee maanden. En ja. dan. Maar goed, in ieder geval, we gaan afsluiten met. als het goed is, uh, met, met, een, met een stukje muziek. Ja, een stukje muziek. Erik Kletten natuurlijk, ja. Ja, ja natuurlijk. Je kent en iedereen een heel, iedereen een heel goed uh, Paasweekend. He. En ook voor het luisteren. Geniet ervan.